Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op het internationale vliegveld van Dubai is een passagiersvliegtuig bij een mislukte landing in brand gevlogen. Op foto's was te zien dat het toestel op zijn buik lag en dat er grote rookwolken uitkwamen. De Boeing van maatschappij Emirates had 300 mensen aan boord en kwam uit India. Voor zover bekend is iedereen veilig naar buiten gekomen. Pak je sigaretten liggen straks mogelijk blanco en zonder merknaam in de winkel. Het is een van de opties om roken minder aantrekkelijk te maken, zeggen de ministeries van Volksgezondheid en Economische Zaken. Nu al zijn waarschuwende teksten verplicht en binnenkort komen er foto's bij met ziektes die het gevolg zijn van roken. De Tweede Kamer heeft gevraagd om nog meer maatregelen. Amnesty International en Human Rights Watch beschuldigen Australië... van het mishandelen van vluchtelingen. Dat gebeurt met opzet om nieuwe vluchtelingen af te schrikken, staat in een rapport. De mishandeling zou plaatsvinden op het eiland Nauru. De twee organisaties gingen daar undercover kijken. Burundi weigert een politiemacht van de VN tot het land toe te laten. De VN-macht moet toezien op de veiligheid. In Burundi wordt al meer dan een jaar fel gevochten tussen verschillende bevolkingsgroepen. Daarbij zijn al zeker 400 mensen omgekomen. Burundi zegt dat het niet om zo'n politiemacht heeft gevraagd... en dat de komst daarom een inbreuk is op de soevereiniteit van het Afrikaanse land.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 Dan nog het weer, vanmiddag meer regen in het zuiden. In het noordwesten zo goed als droog, door 20 tot 22 graden. Morgen zon en bewolking en soms een bui en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sahoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files en de politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd, maar die kunnen wel spontaan plaatsen.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu ZFM luncht. All en uh, allemaal hartelijk welkom bij 2 uur van Zandvoort luncht. Onze gasten zijn binnen. Onze in gasten midden. zijn binnen, ja, ja. Hartelijk welkom clear. gasten. Yeah. Um, die doen we naar dit nummer aan. Is goed? Ja. Yes. Het klinkt raar, we doen de gasten eten, maar we bedoelen het goed, hoor. Met een nummer ook nog. Ja. <laughs> Wij zo uh, missen de laatste tijd. Er is nog veel meer grijs. Een Eiffel 65. Inmiddels zijn onze gasten gearriveerd. En uh, Ingrid, ik zou zeggen... Ga je gang. Dankjewel, Ro. Hartelijk welkom, Hans en Claire. Dankjewel. Dankjewel. Timmerdorp, Zandvoort. Wat is het Timmerdorp precies? Ja, het Timmerdorp is een... Uh... Een week lang feest voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Waarin ze hutten bouwen. Uh, spelletjes kunnen doen. Uh, ja, met elkaar gewoon een ontzettend mooie week maken. Wat is de locatie van Timmerdorp? Uh, nou, net als de afgelopen vier jaar is het weer op uh, Parkeerterrein Zuid. Uh, ja, en daar worden zo'n uh, 40 hutten gebouwd. Ja. Zo veel? Ja. Ja, 150 kinderen. Ja. Ja aan de slag gaan. Dat zijn heel veel. Ja. Kun je nog een keer halen? Oh ja, 150 kinderen die aan de slag gaan. Die, die, ja, die gewoon uh, vanaf dinsdagochtend uh, ballets gaan sjouwen, uh, plannen gaan maken, uh, vlaggen gaan knutselen. Uh, nou ja, noem maar op. Dus je leidt gewoon bouwvakkers op eigenlijk. Ja, ja eigenlijk, ja, eigenlijk wel, wel. Eigenlijk wel, ja. ja. <laughs> Vaklui, vaklieden. Ja. Een kaartje kost 35 euro. Klopt. Per dag is dat? Nee, per nee. week. Per week. Ja, de kinderen schrijven zich ook echt voor een hele week in. Ja. Dus het is echt van dinsdag tot en met vrijdag. En, en de kosten zijn 35 euro. Eh, stel, ze worden ziek, krijgen ze dan geld terug als ze niet nee. komen? Nee? Helaas. Nee, niet? je moet nee. toch voor zo'n evenement uh, ja, van tevoren kosten maken. En uh, ja, daar hebben we dat inschrijfgeld gewoon echt heel hard voor nodig. Ja. Dus ja, als je ziek wordt, dan uh, is het helaas weg. Ja. Hebben jullie, jullie sponsoren ook, of niet? Ja. ja, we hebben heel veel sponsoren. Misschien kan Claire iets meer erover zeggen. Ja, we hebben uh, nou ja, onze hoofdsponsor. Dat is Stoks, Keukens en Vloeren. Maar uiteraard zonder de gemeente Zandvoort... die uh, ons wederom dit jaar wil steunen. Het Rode Kruis met vrijwilligers. Uh, de brandweer. Uh, ja, is het mogelijk om, uh, om zoiets op te kunnen zetten weer. En, Leuk. en heel veel lokale ondernemers. Ja, eigenlijk. Oh, het is heel ja, ja. hardverwarmend. Ja. ja, eigenlijk doet de, de hele uh, ja, Zandvoortse uh, middenstand, ja. middenstand mee. Leuk. Ja, iedereen ja. die uh, draagt op zijn manier een steentje bij. Is het niet in een uh, geldbedrag, dan is het, uh, zoals we voorgaande jaren hebben kunnen ervaren, met ijsjes. Of ze komen met een, uh, een frietkar langs, of leuke prijsjes. Van alles. Iedereen die, uh, ja, die is heel welwillend om hierin mee te kunnen Nou, doen. leuk. Ja, ja. Nou, Dat is heel hard voor me. Dat is ook, vind ik ook heel fijn. Ja. Hoeveel vrijwilligers zijn er bij jullie? Veel, heel veel. Er zijn ja. er per dag uh, zeker twintig aanwezig. En ja, dat wisselt natuurlijk. Uh, de ene dag heb je er twintig, de andere dag vijftien. Maar altijd verschillende mensen. Dus uh, ja, in totaal denk ik dat er in een week... een stuk of veertig vrijwilligers zijn die meehelpen. Nou, dat valt me eigenlijk nog mee. Ja, ik had nou wel ja. meer verwacht. Kinderen zijn zeer, zeer uh, zelfredzaam. Ja. Ze willen ook echt zelf timmeren. Het is ook niet de bedoeling dat wij gaan timmeren met ze. Dat, dat willen ze echt ook zelf doen. Ze willen zelf plannen maken. Zelf uh, die, die, die, die, ja, de hoogte. En wij lopen eigenlijk alleen maar rondom... Ja, om het leuker te maken, om het spannender te maken. Om, om aan, aan, ja, niet zo ook een beetje zo van. Nou, beetje hier, of zo. Weet je aan wel? Ja, nou ja en, en let op deze spijker. Doe je handschoenen aan als je, je pallet gaat sjouwen. Want veiligheid is natuurlijk, ik bedoel, we zijn heel blij met het Rode Kruis. Ja. ja maar. We hopen ze zo min mogelijk nodig te hebben. Ik <laughs> komt wel eens voor dat er uh, iemand op zijn vinger slaat of zo. Of... Nou, is, is, is... helaas vaak genoeg. Ja. Ja? ja, maar ze gaan ook voor een goed gesprek naar het Rode Kruis. Oh. Of even een ei over de bol. Of. Of een mesbesteek. Een Westbesteek. Dat kan ook nog wel eens gebeuren. Niks ja. met timmeren te maken, ja. maar het is toch vervelend. Ja. Of gewoon eventjes een puzzeltje doen ja. daar. Of nou ja, een glaasje limo drinken. Kan ook. Je hebt mij een foto gestuurd van een heel groot vuur. Ja. Wat was dat precies? Nou, aan het eind van de week uh, komt, uh, komen de chauffeurs van Paap. Die komen en die, die stapelen eigenlijk al die. breken alle hutten af. Dat is spectaculair om te zien. En dan, dan gaan we ze opstapelen tot eigenlijk één groot vreugdevuur. De gemeente heeft uh, uh, samen met ons hebben uh, uh, platen, betonnen platen op het terrein gelegd. Waar we dan eigenlijk een soort ja, een enorm kampvuur mogen bouwen. En nou ja, de brand komt dat dan blussen. Gelukkig. Ja. Ik vind, ja. vind het wel een goed idee voor nog wat andere architectonische hoogstandjes hier in Nederland. <lacht> <lacht> we nemen dat over. Nou ja, <lacht> doe wat voorstellen. <lacht> En hij kan ons, wat ons betreft, met als van Timmer kan de brandstapel niet hoog genoeg zijn. Het is alleen maar nee. en leuk. Ja, het is spectaculair ieder jaar. Ja, heel mm. warm en leuk. En, ja. ja, en met dank aan de brandweer die, uh, die dit mogelijk maakt: dat het in goede banen ja. geleid kan ja. worden. Om, ja. Ja, om het aan te steken ja. en om het, in, uh, om het veilig te houden ja. voor de ja. bezoekers natuurlijk. Ja. Ja, ja, maar ook voor de duinen natuurlijk. Ja. ja. Niet geheel onbelangrijk. Nee, nee precies. En, en de kinderen mogen mee blussen altijd aan het eind. Dus het is, het is voor de kinderen echt leuk. Want anders dan, als alles in een container zou gaan... Dan, waar ze zo hard aan gewerkt hebben... Ik ja. denk ik dat elke kind zo'n kampvuur wel leuk vindt. Ja, dus zeker. Is, Klopt. Ja. En dat is op, ja. op zaterdag, dacht ik. Ja. Dat is op zaterdag. Ja, ja. Als de wind gunstig staat. Oh, oké. Okay, uh, ja. ja. We hebben ja, het allemaal nog door ja. kunnen laten gaan. Ja. Maar dat is natuurlijk het laatste woord is aan de brandweer. Ja, altijd. Tuurlijk. Ja. Ja. Op vrijdag hebben jullie een loterij. Ja. ja. Kun je daar eens meer over vertellen? Ja, nou, we hebben een, een, een loterij. We verkopen dit jaar uh, loodjes. Die zijn 2 euro per stuk. Uh, voor ouders, opa, en oma's, dorpsgenoten. Voor iedereen die het eigenlijk leuk vindt. Hele leuke prijzen. De hoofdprijs is uh, vier gouden tickets. De golden ticket. Voor Timmerdorp 2017. Uh, en wat houdt dat precies in? Een golden ticket? Nou, dan mag je als team mag je gewoon met z'n vieren. Ben je gewoon al verzekerd van, van, van, van deelname. Hoef je niet volgend jaar om 7 om uur op het strand. Uh, uh, in de rij te gaan liggen oh. om je in te schrijven. Want dat is dit jaar gebeurd. En, dan, en, en, en de mensen. De inschrijving kon om tien uur. En de mensen die om vijf over acht kwamen. waren al te laat. Dus echt, ja, het is heel populair. En we hebben. maximaal, maximaal aantal kinderen. die we kunnen. ja. ja. die we kunnen, kunnen, kunnen laten deelnemen. Ja. Dus die vier golden tickets. dat is echt denk ik wel een hele leuke prijs. Maar we hebben. We hebben ja. Zoveel leuke andere prijzen gekregen voor ondernemers. In het ja. het echt, uh... ja, volgens mij hebben we nu al een stuk of veertig prijzen uh, te verloten. Dus uh, het is ja. echt de moeite waard om mee te doen. Er zitten ja, er echt hele leuke dingen bij. Ja, we, hebben, we hebben geen notaris die de trekking doet. We, <lacht> hebben, we hebben wel iemand anders gevonden. is de wethouder Gertjan Bluis. Die komt om vijf uur dan de, de officiële trekking doen. Dus dan... Uh, hebben we het toch heel officieel? Ja. En, dan, leuk. Uh, en het is heel leuk dat hij dat wil doen, daar zijn we heel blij mee. Dus die, en de, de, de, de loodjes worden verkocht uh, twee euro op stuk. De, aan de hekken beginnen ze morgens om tien uur. Dan komen de kinderen en dan, en dan verkopen we ook de loodjes. Dus okay. mensen kunnen dan gewoon loodjes kopen. Ja, vanaf ja. dinsdagochtend uh, oh. tot en met uh, vrijdagmiddag zijn de loten te, te kopen. Uh, bij aanvang van uh, Timmerdorp en uh, om vijf uur als het uh, klaar is. Vier uur, sorry. Uh, dan kan iedereen uh, loten kopen. Ja. Zoveel loten als je wil. Iedereen mag meedoen. Ja, en daarmee doen we leuke dingen voor volgend jaar. Ja, dat begrijp ik. Ja. Ja. Uh, dit was het vijfde jaar, zei jij? Het vijfde jaar, ja. Hoe lang denk je nog door te kunnen gaan? Nou, wij hopen je heel, door gaan. Wij ja. heel lang. We hebben een ja. solide uh, draaiboeklichter. Er uh, is een hele grote vaste kern van vrijwilligers die het echt heel leuk vindt. Um, en ja, zoals ik al zei, de ondernemers vinden het leuk om ons te blijven sponsoren. De gemeente is enthousiast. Ja. Um, dus ja, wij, wij, wij willen gewoon door. Dat, uh, ja. Leuk. Ja, het is, het is een heel leuk, uh, leuk evenement voor, uh, voor kinderen. Oké, okay, ja. ja. Nou, Zullen we nou, maar, gaan nu een uh, muziekje doen, muziekje hè? Een ja. tussendoor. Ja. Um, eens even kijken, hoor. Doe maar Iris, Google Dolls.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 Don't wanna zo'n naam hebben ze best een zware stem, vind ik eigenlijk. Um, we gaan verder met onze gasten van het Timmerdorp. Hans en Claire. Ja. <laughs> Jullie hebben ook speciale avonden. Dat klopt. We hebben uh, dit jaar nu een bonte avond. Uh, voor de kinderen. We noemen het een bonte avond, maar het is gewoon een, een verlengde middag. Uh, kinderen zijn echt heel moe naast zo'n dag uh, timmeren. En daar, ja, daar gaan ze gewoon eindelijk voor elkaar optreden en, en, en acts doen. En uh, daar kunnen ze weer, en daar komen we dan dadelijk wel op, op de ducaten, kunnen ze weer ducaten winnen. Dus, uh, ja. En andere ja. dingetjes. en wilde avond hoor ik ook voorbij komen. Ja, een wilde, nou, een wilde, wilde dag, een wilde speeldag. Um, en daar gaat dan ook een deel van de, van de loterijopbrengst volgend jaar naartoe. Hè, dat we het nog veel spectaculairder kunnen maken. Daar hebben we een grote glijbaan, waterglijbaan. Want er komt dan weer het bad vullen. Uh, springkussens, uh, ja, allerlei dingen die gewoon... Ja, om die kinderen maar weer gewoon... Ja. Lekker te kunnen vermaken. Ja, lekker te Naast kunnen de vermaken. timmeren. Dat ja. je ook even je energie kwijt kan. Dat je even lekker kan rennen. Ja, lekker ja. gek kan doen. Ja, dat is eigenlijk de, de, de vrijdag. Dan, dan maken ze de hutten eigenlijk... Uh, perfectioneren ze de hutten. Dan zijn die hutten klaar. Nou, dan uh, uh, zeggen die kinderen... Nou, dan gaan we lekker even spelen met elkaar. We gaan onderling bij die hutten spelen. En dan uh, aan het eind van de middag... En ik geloof dat dat vier uur is. Ja, om vier uur is dan een open hutterroute, ja. en dan mogen ouders, belangstellende, uh, opa's, oma's, nou ja, wie dan ook mogen dan komen, kom, mag, mag iedereen het, het terrein op om de hutte te komen kijken en, uh, nou ja, en dan om vijf uur Gert-Jan Bluijs die dan ja. de Ja. Dus als ik het nou goed begrijp, jullie doen eerst een wilde middag, en daarna nodigen jullie de ouders uit en belangstellende om die kinderen weer rustig ja, ja. Precies. Ja. Komt dat toch meer? Ja. Ja, dan is het mij ook duidelijk. Slim, hè? Lo? Nou, ik ja, best ik wel. nodig je uit om te komen kijken. Het ja. is echt als, uh, als die kinderen om vier uur opgehaald worden, dan, dan zijn ze echt moe en dat ah, is hartstikke. Dat is Ja. Hè? Ja. Dus. Dus geen geen. Mijn je jongste fan protesteert nu. Ja, precies. Dus geen gehang geen op de bank nee. of Pokémonballen uh, of, ballen, ballen, of jagen. Lekker de, actief bezig. Gewoon, gewoon. lekker actief ja. in de buitenlucht bezig zijn. Hoe heerlijk ja. is dat? Hebben jullie nog mensen of materialen nodig? Ja, nou, we, we kunnen altijd vrijwilligers gebruiken. Als je het leuk vindt om te helpen, kom. Meld je aan uh, timmerdorpstandvoort.nl of uh, op de, onze Facebook-site. Uh, um, we zoeken nog uh, specifiek voor de woensdag een... Uh, een, een, een, een Iemand die het leuk vindt om met de kinderen te knutselen. We noemen het zelf. Nou ja, de, he, allerlei dingen te doen. Um. En voor de opbouw in het weekend voor Timmerdorp zijn. Ja, een paar sterke, handige. Vaders, mannen, opa's. Um, moeders. moeders mogen moeders. natuurlijk ook. Oma's, um, ja, iedereen. iedereen de, ja, is die zijn van harte welkom om met de opbouw uh, te helpen. Ja. Want daar zit toch ook altijd een hoop tijd en een hoop. Uh, Hoop werk in. En uh, ja, daar kunnen we altijd nog wel wat uh, sterke handen voor gebruiken. Ja. Ja. Nou, misschien kun je daar ook nog een oproep voor plaatsen op Facebook. Gaan we, gaan we zeker ja. doen. En, dan, en daarnaast, uh, als mensen nog iets hebben van piraten spullen, want het thema is Schatteiland ja. of Pirateneiland. Als mensen spullen hebben in die trant... hartstikke leuk, zijn we er heel blij mee. Uh, uh, stoffen uh, zijn we er heel blij mee. Dus, dat soort zaken. Ja, nou leuk. Graag. En dan gaan we nu over uh, tot de gouden Ducat. Hè? Nou, dat ja. is de prijs van vandaag. Dat is de prijs van vandaag. Wat kun je er allemaal mee? Ja, dat is, dat is ook weer nieuw. Dit jaar we, we proberen allerlei nieuwe elementen te doen. En dit jaar was het vijfde jaar. Dus we proberen wat extra, extra nieuwe elementen te doen. Dit jaar moeten ze, uh, krijgen ze een, een zakje met Ducaten. En uh, we gaan nog niet helemaal zeggen hoe ze eruit zien. We zijn een beetje bang voor... Uh, als mijn trein. Ah, ah. <laughs> dus we laten dat nog even. maar We noemen het de piraten-ducaten. Nu eventjes. En dat, uh, uh, daarmee kunnen ze spijkers kopen. Uh, daarmee kunnen ze hout kopen. Daarmee kunnen ze stoffen kopen. Uh, Eigenlijk van, alle bouwmaterialen alle... die je nodig hebt... om een goede hut te bouwen. Ja. Die ja. kan je met die ducaten kopen. Ja. Ja. En je moet ze dus ook verdienen. Want op een gegeven moment zijn je ducaten op... En dan moet je ze verdienen. Dus ja. dan uh, door uh, een aantal opdrachten te doen. En het team wat dus die gouden de wint. Die, uh, ja, die, die heeft echt een vette voorsprong op, uh, op de andere teams. Ja, o, je kan natuurlijk heel veel kopen dan. Ja, die kan in één keer kan in één keer, uh, keer een benedenverdieping van ja. uh, uh, met pallets bouwen met, uh, met spijkers. Dus die, uh, nou ja, die, die, die gaat aan de slag. Nou, en uh, de rest ja. die uh, moet nog eventjes uh, buffelen. <hijen> dus het is een hele bijzondere, <hijen> bijzondere prijs. Ja, ik. leuk toch. Ja, daarom. Dan gaan we over tot de trekking, Hans. Even <tie> <Boom. laughs> Nou, Ik heb een naam. Wie is de winnaar? Diana Wanders. Gefeliciteerd, Diana. Ja, hartstikke leuk. Jij hebt de gouden ducaten van het Timmerdorp gewonnen. Gefeliciteerd. Top. Bedankt voor jullie komst in de studio. Ja, ja nou, dank dank u graag u wel. gedaan. Bedankt uh, dat we langs mochten komen. Ja, graag gedaan. Helemaal leuk. Oké, okay. gaan wij verder met uh, de Verve. Bitter Sweet Symphony. Weer het Sweet Symphony. Erg mooi nummer in Veld. En dan is het alweer half. En dan gaan we naar uh, nieuws. Agenda ja. weer door Ingrid Bol. Johoe. Boswachters van de Amsterdamse waterleidingduinen vragen de mensen om geen forsen aan te halen en te voeren. Het blijven wilde dieren en ze kunnen ook bijten. Voeren maakt de dieren afhankelijk. Ook ponies en herten krijgen brood met beleg of hondenbrokken aangeboden. De duinen zijn geen kinderboerderij en de dieren kunnen heel goed voor zichzelf zorgen. Gaan we alweer naar de agenda. Van Was vrijdag ja, 5 tot en met zondag 7 augustus is het DNRT Super Race Weekend op het circuitpark Zandvoort. De stichting DNRT is er om het racen van amateurs mogelijk te maken. Auto's uit de A- en B-klassen zullen het tegen elkaar opnemen. Aanvang dagelijks 9 uur en de toegang is gratis. Parkeren kost overigens wel geld.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 Franse worstjes en natuurlijk de echte Franse zeepjes. Voor de geïnteresseerden is er ook een deskundig op het gebied van tarotkaarten en numerologie. Het is dit jaar de zevende keer dat deze markt gehouden wordt... en is inmiddels een begrip in Zandvoort. Dan gaan we naar het weerbericht. Vandaag gelezen is... door Ingrid Bol. Hey, dat moet ik eerst zeggen. Hè. Vandaag is er nog veel bewolking en zijn er perioden met regen. Vooral vanmiddag gaat het vanuit het zuidwesten uit harder regenen. Tegen de avond wordt het in het westen helemaal droog. De maximumtemperatuur ligt rond de 21 graden. Er waait een krachtige zuidwestenwind. Kom de nacht zijn er wolkenvelden en blijft het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt tot een graad of 14. Morgen overdag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. De middagtemperatuur ligt rond 20 graden. Aan de kust waait er een vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Dit was het nieuws, weer en agenda uit regio. Ja, maar goed. Dan gaan we gaan nu op vele verzoek verder met de 3 in 1. We'll be Sometimes When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company, strangers in the quiet of the railway station, let scared Laying low, seeking out the poorer quarters where the ragged people go. Looking for the places only they would know. By la la by la la, la.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 Wishing I was gone, going home Where the New York City winters aren't bleeding me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 of the prophets are written subway Hoef eigenlijk niet meer te zeggen. Dit was Simon in Carfunkel. Achterheen volgens Mrs. Robinson, de boxer in the sound of silence. Um, Waarom heb je voor deze drie gekozen? Ja, ik heb altijd wat gehad met die, uh, met, met, met, als duo, ja. als individu. Minder? Nee, zowel vond ik ze niet zo, er zitten wel aardige nummers bij. En Graceland is een briljante LP van Paul Simon. Ja. Maar het is niet hetzelfde. En ik hou van dingen die hetzelfde zijn. Zo <laughs> so, uh, is een beetje... Uh, warmte in de regen zetten. Nou, vooruit. Ja. Alsof ze water zien branden. Dat doet ze toch ook? Ja, ja, ja nee, ja, ze zet het in de fik, hè? <laughs> ja. dat, dat, dat zingt ze eigenlijk. Bijzonder hoor, ja. Uh, Gaan we bitch. schelden nu? Wat zeg je? Gaan we schelden nu. Ja, het is niet persoonlijk bedoeld, Dat eten. Nou, maar. <laughs> <laughs> bitch, Meredith Brooks. I hate the world today.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 I'm a little bit of everything. I'll roll into one. I'm a. Man, rest assured that when I start to make you nervous, and I'm going to extremes tomorrow. dit Brooks. Die zingt uh, over alle kwaliteiten die ze eens geeft. We zijn er nog allemaal. Kan je hier revalenteren, Ingrid? Of, uh... Nou, een beetje. beetje? Ja. Ik heb meer met een ontbijtje. Maar. Nou, oh, doen maar bij Tiffany's. Oh, Lux. Cool, hè? <laughs>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 something. Breakfast at Tiffany's. We rollen alweer naar het einde toe, Ingrid. Ja, schiet op, hè. Man, man, man, man, wat gaat het ja. snel. Time flies when you're having fun. Yes. Ah, daar hebben we toch een mooie afsluiting. Zo, echt wel. Ja. Ja. Eigenlijk weer een uh, vergeten liedje van de sidekick, hè. Uh, toch? <laughs> nou, oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ik, ik, schuldig. Ja, goed. Ik, ga. Uh, Zie jullie al, ik hoor jullie al allemaal volgende week. En dan horen jullie mij ook weer als het goed is. En Ingrid natuurlijk. Tot over twee weken zeg ik dan. Oké, okay, ja, tot over ja. Twee, ja. twee weken. Ja. <laughs>